De brand begon aan het eind van de middag en was na een paar uur onder controle. Wel duurt het nablussen nog tot laat in de avond. De brandweer was met groot materiaal uitgedrukt en ook de Duitse brandweer hielp mee. De brand woedde in Nationaal Park de Mijnweg ten oosten van Roermond. Door het zonnige weer is het zeer droog in het gebied. In Noord-Limburg heeft de brandweer code rood gegeven. Dat betekent dat er een zeer groot gevaar voor bosbranden is. In het oosten van Brabant gold al langer code rood. Het weer, het koelt langzaam af, uiteindelijk tot een graad of 9 vannacht. Morgen opnieuw zonnig en met 20 tot 23 graden iets minder warm dan vandaag. Tot zover het NOS journaal. Verkeersinformatie, de N48 om een Hoge Veen. Daar duurt het opruimen van een ongeluk langer dan gepland. tussen Zuidwolde en de aansluiting met de A28 is de weg in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot kwart voor tien. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dit is Radio 1. Holland Doc Radio. Gepresenteerd door Vincent Weilau. Ik zit hier op een beschaafd haags terras met een glas wijn, sigaartje. Goedenavond luisteraars. Het is hier een Haagse lente, zwoel briesje, lucht zwanger van bloesem. Straks een gestoorde monoloog, zal rond kwart voor tien uit het VPRO-archief. Maar nu eerst diplomatie. Of nee, eh, diplomatie. Dat moet je zeggen, diplomatie. Je kunt aan de stemmen van de mensen hier op dit terras horen dat het diplomaten zijn. Als je een diplomaat vraagt, wat wil jij drinken? Dan vraagt de diplomaat. Drink jij. Men praat hier diplomatiek. Men praat hier plooibaar. Men praat hier meegaand. Men praat hier met veel gevoel voor taal. Veel gevoel voor nuance. Dat is heel prettig, vind ik. Men praat hier als de gisteren overleden diplomaat Max van der Stoel. Het was een groot diplomaat. Het was een gevierd diplomaat. In Griekenland bijvoorbeeld. Hij heeft een vernietigend rapport uitgeschreven over de groenta van Griekenland... en daar hebben ze een straat in Athene naar Max van der Stoel genoemd. Jawel. Hij is minister van Buitenlandse Zaken geweest. Hij heeft, uh, is Nederlandse VN-gezant geweest. Uh, hij, hij is het geweest, overigens, die ook de oude Zorgetta, de vader van Maxima heeft bewogen... af te zien van het bijwonen van het huwelijk van Maxima en willem Alexander. Wij gaan ons vandaag verdiepen in de wereld van de diplomatie. Want de diplomatie is natuurlijk overal, doet sluipend haar werk over de hele wereld. U hoorde dat in het nieuws nog. De, de, de oudere staatslieden over de hele wereld... die proberen overal conflicten die muurvast zitten weer vlot te trekken. Nu in Noord-Korea. Carter doet dat al jaren. Die diplomatie, hoe was die diplomatie vroeger? Nou ja, anders natuurlijk. Je had nog geen WikiLeaks... Alles bleef onder ons. Of wordt dat Wikileaks wordt dat mateloos overschat? Wat drijft een diplomaat? En wat is precies diplomatie eigenlijk? Martin Minkema die ging op onderzoek uit... en hij maakte de documentaire Diplomaten in de tijd van Wikileaks. Lente in Park Klingendaal, met midden in het Groen het gelijknamige Landhuis, het Instituut voor Internationale Betrekkingen, waar dagelijks gasten worden ontvangen op het parket van de chique vestibule bovenaan de brede trap. Vandaag zijn het Afrikaanse diplomaten die te gast zijn. Uit Congo, Rwanda, Tanzania, Oeganda, Zambia. En die komen hier op cursus om hun onderlinge diplomatie beter op elkaar af te stemmen. We kwamen alleen gisteren, dus the training is about three to four weken. Een zeer fijn gekleed gezelschap, met de beste manieren. En ik voel me ernstig het koortschieten met mijn flodderig jasje. Ik doe de deur open naar het agrenzende kantoor van Ronton, hoofd van de diplomatieke opleiding. En laat hem de krant zien van vandaag. Nou, ja. zeven ambassades dicht, 300 man personeel weg. Uh, dat is de opening van de krant vandaag. Ja, heb ik gezien. Um, het zat er natuurlijk al aan te komen om twee redenen. Uh, vanwege de bezuinigingen, maar ook vanwege het nieuwe beleid wat uh, Buitenlandse Zaken minister Roosenthal heeft ingezet. En uh, sommige sluitingen corresponderen ook met het feit dat die landen niet meer op de lijst staan van partnerlanden van ontwikkelingssamenwerking. En uh, Roosendaal zegt er ook duidelijk bij, uh, uh, van nu af aan uh, geldt economische diplomatie. Ja, ja. dat is toch altijd al eigenlijk? Nou, dat, dat ben ik tot op een groot gedeelte met je eens. Uh, alleen nu is het als, als, als concept uh, wordt het veel verder doorgevoerd. En wordt heel veel van alle diplomatieke activiteiten in dienst gesteld van, van economische diplomatie. Lees het opkomen van de Nederlandse economische belangen. En dat zie je bijvoorbeeld uh, heel sterk. Als je kijkt naar de doelstellingen van Nederlandse ontwikkelingssamenwerking... daar valt dus nu ook onder watermanagement en waterdiplomatie. Dus het inzetten bijvoorbeeld op meer op samenwerken met, op, op ontwikkeling van infrastructuur... in tegenstelling tot vroeger met onderwijs en, en primaire gezondheidszorg. Dus een verschuiving daar naartoe. Ja, daar zit natuurlijk ook een element in van het... Ja, bijna zou ik willen zeggen het vermarkten van, uh, uh, van, van belangrijke economische sectoren in Nederland. In Afrika sluiten de ambassades in Zambia, Cameroon, Burkina Faso en Eritrea. Maar in de Chinese groeistad Chengdu wordt juist een nieuw consulaat geopend. Nederland gaat daar meer zitten waar meer geld te verdienen is. Maar de Afrikaanse diplomaten die ik spreek, maken zich vooral zorgen over Wikileaks. Wat betekent dat voor hen als alles kan uitlekken wat ze zeggen? Komt er misschien ruzie van met de buurlanden? Zijn ze persoonlijk nog wel veilig? Ja, Wikileaks heeft zeker schade aangericht. Dit is Jan Medessen, hoofddiplomatieke studies op Klingendaal. Echte schade is dat de Amerikaanse ambassadeur in Mexico uh, is teruggegaan naar huis, naar Washington... Uh, omdat in de openbaarheid is gekomen uh, dat hij dat lelijke dingen zei over het corrupte Mexicaanse regime. En de diplomaat van vandaag de dag uh, moet zich dus ook de vraag stellen... wat betekent diplomatie in de tijd van het internet? Veel meer wordt gezien wat men doet. Wat natuurlijk echt schadelijk is, is dat Wikileaks ook berichten over informanten. En in sommige gevallen en informatie gaf, zonder de naam te vermelden, over het profiel van informanten. In niet-democratische samenlevingen zijn dat soort mensen zich natuurlijk erg bedreigd gaan voelen. Dus de veiligheid van individuen was er toch echt wel mee gemoeid. Beneden zijn de gasten inmiddels vertrokken. De vestibule wordt schoongemaakt voor de volgende ontvangst, later vandaag. In een aangrenzend zaaltje hangen hele oude foto's van diplomatieke bijeenkomsten. van wel leer, van heel lang geleden, van voor de oorlog. Allemaal rokende mannen in rok met goed verzorgde baarden en snorren. glas in de hand, zittend op diepe sofa's in rijk versierde salons. De foto's zijn gemaakt door de Joodse Society-fotograaf Erich Salomon, die de oorlog niet zou overleven. De oorlog die deze mannen op die foto's niet zouden voorkomen. Wat was dat voor diplomatieke wereld toen? Hoe zag uh, de diplomatieke wereld er voor de oorlog nu uit? De Groningse historicus Hans Meijer weet dat precies. Hij werkt aan een biografie over Herman van Rooyen, een topdiplomaat uit de vorige eeuw. Ik ben uh, van nature een optimist. Hier hoor je hem spreken. Um, ik neem aan... Dat men langzamerhand tot het besef zou komen hoe sterk onze Nederlandse zaak is. Van, van Rooyen uh, had genoten de reputatie dat de vouw in zijn broek onkreukbaar was. Dat de scheiding in zijn haar perfect was. Dat zijn pochet altijd keurig was. En dat was ook een onderdeel van het ambassadeur zijn, van het diplomaat zijn. Dat uiterlijk vertoon ontzettend belangrijk was. U moet zich voorstellen: iedereen kwam eigenlijk uit een milieu waar geld een hoofdrol speelde. En wie had voor de oorlog geld? Dat was met name de wereld van de adel en de rijke patriciërs. Van Rooyen had bezat geen adellijke titel... maar behoorde wel zeg maar, tot de elite van Nederland. Zijn moeder was rijk, maar ook van vaderskant was er veel geld. En het voordeel van een kleine elite, zeker in Nederland... is dat iedereen kent iedereen. Iedereen was getrouwd met iedereen. En ook het diplomatieke wereldje in Den Haag... maar ook in elke post waar men zat, of het nou in Tokio was... of in Den Haag of waar dan ook... Uh, ...kenden me elkaar omdat al die recepties steeds door dezelfde personen werden uh, bezocht. En uh, dat, ging, dat steeg eigenlijk boven uh, de tegenstellingen tussen landen uit. Men vormde eigenlijk een soort van gemeenschappelijk milieu waar men zich zeer wel bij voelde. Maar uh, hun landen uh, die waren nog steeds vrolijke uh, vrolijk oorlog tegen elkaar aan het voeren. Dus dat is toch een rare situatie. Nou, diplomaten waren diplomaat in de zin van dat ze de belangen van hun land behartigden. Maar zij waren geen politici. Dus zij hoefden het beleid niet te maken. Sterker nog, zij voelden zich ook niet geroepen om het beleid te maken. Zij waren eigenlijk alleen maar uitvoerders. Dus als er oorlog kwam dan? Als er oorlog kwam, dan had men nog steeds respect voor elkaar... Sterker nog, tijdens de Tweede Wereldoorlog... kwam op een gegeven moment Duitse ambassadeur op het plein... het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Hij moest de oorlogsverklaring overhandigen aan de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken. En die twee waren elkaars beste vrienden. Nederland was voor de oorlog een neutraal land... De Nederlandse diplomaten stelden dan ook niet zoveel voor... want er werd geen machtspolitiek bedreven. Sterker nog, men kon alleen maar fungeren als een soort van luistervink... op recepties, op bals, op lunches en die diners... om uh, met deze en gene te praten over wat Nederland interesseerde... om te horen hoe de wereldpolitiek ervoor stond. Van Rooyen zelf woonde in een zeer groot pand... Hij had een aparte eetkamer, u moet zich voorstellen hoe dat dan uh, voor in zijn werk gaat in de jaren 20, 30. Met uh, butlers, met uh, mensen met livrij aan. Die inderdaad de mensen die aan tafel schoven, en dan moeten we het hebben over een 15, 20, soms wel eens groter, 30 mensen. Met een enorm prachtig gedekte tafel zaten. Men klonk de glazen, men uh, uh, converseerde beschaafd. Maar het was eigenlijk allemaal uiterlijk vertoon, want geen van de diplomaten had heel veel plezier in het bijwonen van al die lunches, bals en diners. Omdat het heel veel tijd kostte en relatief weinig opleverde. Maar het was nu eenmaal een wezenskenmerk van het diplomatenbestaan dat je moest netwerken. Maar eigenlijk werden de echte gesprekken waar het echt ging over diplomatieke zaken werden gevoerd na het eten. De vrouwen trokken zich terug in een aparte kamer. En de mannen trokken zich terug in, wat ik dan zeg, de biljartkamer... waar onder de sigaar en onder een goed glas whisky... met elkaar gepraat werd over de belangrijkere dingen van de wereld. Met name Van Rooijen wist heel goed... zijn gesprekspartner te verleiden tot uitspraken. Juist omdat hij hem het gevoel gaf dat hij heel goed kon luisteren... en ook oprecht geïnteresseerd was in wat zijn gesprekspartner vertelde. En dat verleidde natuurlijk die gesprekspartner om open kaart te spelen, waardoor Van Rooijen uiteindelijk informatie kreeg. En dat kon doorbrieven aan de regering in Den Haag. Van let wel, in de jaren 20, 30, zeker als diplomaten heel ver weg zaten, ik denk bijvoorbeeld aan Japan waar hij in de jaren 30 gezeten heeft, hadden diplomaten een zeer grote mate van vrijheid. Want er bestonden nog geen fax of uh, telefoon. Er werd alles, werd, moest alles gerapporteerd worden. En die rapportages gebeurden niet dagelijks, maar om de zoveel weken. En tussentijds had men grote vrijheid om zelf te bepalen... wat de juiste koers was, hoe het politieke beleid moest worden uitgevoerd. Dat soort diplomatie is lang geleden. De toekomst van de Nederlandse diplomatie begint ieder jaar in april opnieuw. Boven Den Haag Centraal Station, helemaal op de bovenste verdieping traint het Diplomatenklasje 2011 van Buitenlandse Zaken? Wij zijn bezig met een opdracht. Uh, die wij hebben gekregen. over het nieuwe mensenrechtenbeleid. Waarin de koppeling wordt gelegd tussen mensenrechten en welvaart. En wij uh, mogen dat bewijs van opdracht uh, verder gaan uitwerken. tot. Uh... Het wordt een brief, alle doorhalingen nog. Het wordt een memo. Wordt een memo? Ja, dus dat gaat naar de minister. In dit geval. Hier, 13 Hoog, is er vrij uitzicht over de stad. En ver daarvoorbij. Waar willen de aspirantdiplomaten, gemiddelde leeftijd eind 20, het liefst toe, Madrid? Bangkok? Wat zal het worden? Washington? Of misschien toch de Maltese hoofdstad Valletta? Zet mij lekker in Scandinavië leren, of in Afrika, of in Latijns-Amerika. In elk land kun je ontzettend positieve dingen uh, verzinnen. Uh, dus ik sta daar helemaal open voor. Ja, het kan zijn niet zoveel schelen waar ze terechtkomen. Zo groot is het enthousiasme. Ik hoor het steeds weer als ik ze vraag... Daarop zijn ze geselecteerd. Alle vijftien. Drie maanden duurt de cursus, die op 1 april is begonnen. ochtends vroeg tot s avonds laat, ook in het weekend. En daarna examen? Nou ja, de, de, de vijf maanden selectieprocedure. Dat is een soort examen geweest. Dat was een soort examen. Bonnie Horbach is hoofd werving en selectie op het ministerie. Ze is de poortwachter van Buitenlandse Zaken. Dus de 650 en 650 en 700 mensen uh, schrijven een sollicitatiebrief naar, uh, naar het ministerie. En daar kiezen wij dus 15 mensen uit en het hele traject duurt vijf maanden. Ja, dat is een heel lang selectietraject. Je hebt mensen nodig die heel flexibel zijn en heel snel inzetbaar zijn, omdat de wereld zo snel verandert. Kijk maar wat er in het recente verleden is gebeurd in Cairo of in Libië. We hebben mensen nodig die nog, nog, uh, uh, nog beter zijn dan dat ze vroeger al waren in het kunnen combineren van verschillende... Uh, inhoudelijke dossiers, als ook al die competenties die, die daarbij komen kijken... zoals onderhandelingsvaardigheden, zoals het opbouwen van netwerken... zoals de flexibiliteit om snel te, te moeten verhuizen, uh, resultaatsgerichtheid... maar ook interculturele sensitiviteit. Dat houdt onder andere in dat uh, iemand voelsprieten heeft... Uh, voor het feit dat uh, uh, mensen vanuit verschillende invalshoeken naar dezelfde bal kijken... En dat kan zowel op cultureel terrein zijn, maar ook op persoonlijk terrein. Het heeft ook iets te maken met de sensitiviteit voor hoe mensen bepaalde zaken benaderen. Um, en een van de kandidaten van het huidige klasje, wat, dat begint nu dus met de opleiding, heeft uh, voor Heineken in Congo gewerkt. Nou, dat is natuurlijk ontzettend interessant, die combinatie, bedrijfsleven uh, en toch een stukje OS. Ja, dat zijn voor ons uh, de pareltjes uit, uit uh, de selectie. De opleiding zelf wordt overgelaten aan de Universiteit Leiden. Jauwk de Vries is decaan van de Leidse Campus Den Haag. Hij houdt kantoor in de Lange Houtstraat om de hoek bij de Hofvijver. Het is een opleiding van drie maanden. Uh, dat heeft met allerlei uh, oorzaken te maken dat het veel korter is dan in het verleden. Toen minister Bot bijvoorbeeld het diplomatenklasje deed, dan was het anderhalf jaar. En dat is langzamerhand door bezuinigingsoverwegingen natuurlijk ook gereduceerd. Het is nu drie maanden. Zeer intensief. Van ochtends vroeg tot avonds laat. Het is echt afzien voor die mensen. Maar het is een korte periode. Daar hebben we inhoudelijke kennis. Uh, hoe zit de internationale politiek in elkaar? Hoe zit de Nederlandse politiek in elkaar? Uh, en daarnaast leren we ze vaardigheden. Uh, ze, ze komen gewoon voor de camera en ze moeten hun verhaal kunnen doen. Uh, ze moeten in de huidige mediacratie overeind kunnen blijven. Uh, en dat vinden ze heel erg uh, moeilijk in het begin. Hè. Dat, het is niet zo meer, hè, ik ben diplomaat, dus er komt een journalist langs... en ik kan rustig mijn verhaal doen. Nee, je moet... Je moet uh, Rutger Kastricum van je lijf kunnen houden. Daar gaat het om oh, dat, he dat, dat, dat Dat is de, dat is de meetlat. <laughs> dat is een van de voorbeelden die, die, die, die ik je wil noemen. En de hectiek van de politiek en eh, van de internationale politiek en de nationale politiek is zo groot ja, dat je er niet meer alleen komt met een grote uh, ordner onder je arm door Den Haag te lopen of uh, in, in het buitenland. Dat, dat lukt je niet meer. Buitenlandse zaken, je hebt het nu weer gezien, het wordt geconfronteerd met events, met gebeurtenissen, met zwarte zwanen die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt. Dat zie je nu in de hectiek van de politiek, internationaal en nationaal. De balance of power is natuurlijk sterk aan het veranderen. Dus die mensen moeten niet alleen meer die inhoudelijke kennis hebben... maar ze moeten het ook goed kunnen presenteren. Ze moeten vaak ook met... Ja, er zijn zoveel Nederlanders over de hele wereld... en die komen in, in rare toestanden terecht. En daar moeten ze heel actief mee, mee aan de slag gaan. Dus dat is heel anders, denk ik, dan in het verleden. Los daarvan, wat maakt een goed diplomaat? Wat is belangrijk voor het zijn van een goede diplomaat? Dat je goed een boodschap kunt overbrengen... En je kunt, dat je ook goed kunt luisteren naar wat een ander te zeggen heeft. Lot van Schaik werkte onder andere in China. En heeft tot haar pensioen drie jaar geleden ook gewerkt als Nederlandse ambassadeur bij UNESCO in Parijs. En dat betekent uh, belangstelling voor de nuances van taal. Het is overigens niet toevallig dat er zoveel uh, diplomaten schrijvers zijn. Hè? Want iedereen houdt zich natuurlijk met die taal bezig. Ze heeft nu net een roman geschreven, Het Europese Hert. waarin ze met kennis en humor schrijft over Europese integratie. Een van, maar een van de belangrijkste dingen voor de diplomaat is, geloof ik, dat je een sterke persoonlijkheid hebt. Een sterke persoonlijkheid kan natuurlijk allerlei vormen aannemen. De een is rustig en die plaatst zich niet op de voorgrond, de ander is exuberant. Bijvoorbeeld Richard Holbroek. Dat is de Is Dit overleden? Ja, in, in 2010, december 2010. Dat is de Amerikaan die met het dayton akkoord van 1995... een eind heeft weten te bewerkstelligen van de Bosnische oorlog. Die Holbroek die stond bepaald niet bekend om zijn charme. Het was een beetje een bullebak. Maar hij had wel gevoel voor nuance en detail. En hij wist dat onderhandelen moeizaam gaat... als er veel te veel mensen om de tafel zitten. Dus wat deed hij? In Deten vroeg hij aan een timmerman... Om een tafel te maken, een ronde tafel, die precies groot genoeg was voor alle delegatieleden, voor alle onderhandelaars. Er was geen plaats voor hun medewerkers. En uh, hij schreef zelf in zijn biografie, To End a War, dat is een boek dat alle beginnende diplomaten moeten lezen, dat die tafel mede heeft bijgedragen tot het tot standkoming van dat akkoord. En dan kom ik weer even dichter bij huis. Max van der Stoel overigens het tegendeel van een bullebak, met een zeer fijn kompas, fijn afgesteld kompas voor goed en kwaad. Juist door het feit dat hij zich helemaal zelf niet op de voorgrond plaatste, wist hij heel veel te bereiken. Zoals, hij was uh, hoge commissaris voor minderheden in Europa voor de OVSE en hij, hij viel helemaal niet op. Niemand zag hem eigenlijk en toch bereikte hij fantastische resultaten. Ook speelde hij een rol in Macedonië, waar ik zelf gezeten heb... en in die, uh, toen heb ik hem vaak daar ook ontmoet. Dat was vlak na de burgeroorlog in 2001... tussen de Albanese en de niet-Albanese uh, bevolking van Macedonië. En daar uh, wist hij tegen ieders verwachting in... een uh, universiteit op te richten in Tetovo... voor de Albanese groep van Macedoniërs. Want hij zag meteen, daar ligt het probleem. Bij die Albanese zitten bijna geen mensen die goed zijn opgeleid... om een, om een leidende functie te vervullen in een staatsapparaat. Dus wat moet je dan doen? Je moet zorgen dat ze die goede opleiding krijgen. Dat is het eerste wat je moet doen. En dat, dat deed hij. En zelfs die Albanese, die waren een beetje minachtend. Oh, het lukt toch nooit en zo. En het is hem toch gelukt. En hij deed het alles op een heel rustige manier... maar zo vasthoudend als een tekkel. Dat was fantastisch om om te zien. Dus het gaat om ga je? dat je een persoonlijkheid bent. Dat, is het. Dat, je, dat, je, dat ze je niet onver kunnen blazen. Nog een voorbeeld uit de praktijk. Niek Biegman was ambassadeur in Egypte bij de Verenigde Naties, de NAVO... ...en werd in 2004 op pad gestuurd naar het onrustige Oekraïne namens de Europese Unie. Nederland had het voorzitterschap van de Europese Unie. En minister Bot, die ik heel goed ken van vroeger nog, die had me aan toegestuurd. Nou ja, van, kijk maar eens, een paar weken rondlopen in Kiev tijdens de Oranje Revolutie. Ik kwam er als eerste international aanzet eigenlijk. Die opstand, het brak uit op maandag en ik was er woensdagavond, liep ik door die massa's heen... Nee, en de volgende ochtend kon ik dus de president, meneer Kuchma, die opgesloten zat in Zendatcha buiten de stad en, en, en zelf er niets van gezien had, zeggen hoe dat er uitzag allemaal. Want Kuchma die zei, uh, ja, kom, uh, opgeschoten jongens die daar allerlei leuzen roepen, dat is toch niet serieus, niks hè. Meneer ja, de president, er lopen honderdduizenden mensen rond, zowel mannen als vrouwen, van alle denkbare leeftijden, met die allemaal hetzelfde willen en dat is, het is serieus. En u hebt de optie om daar de mitrailleur op te zetten en er een tien men van te maken en u verder te isoleren van de hele wereld of u kunt overwegen om daar iets anders mee te doen, iets politieks. Nou ja. Ik ben de eerste die dat tegen hem gezegd heeft. Hoe reageerde hij? Hij? hij? hij hoorde het aan. Hij hoorde het aan, beleefd. Uh, ja. Ja. Hij had daar niet zo erg veel, erg veel reactie op, op dat ogenblik. Uh, maar goed, in de daaropvolgende dagen uh, zijn er vele anderen gekomen ook naar Kiev. En, en in het weekend uh, is het een dubbeltje op zijn kant geweest of er geweld gebruikt zou worden of niet. Munitie was uitgedeeld. Um, maar de president heeft toen gezegd: jongens, uh, dat doen we niet. Dat doen we niet. Uh, we gebruiken geen geweld. En toen was eigenlijk het voornaamste probleem achter de rug. Maar goed, degenen die het toen overnamen, die hebben er een dermate potje van gemaakt dat dit allemaal weer, <laughs> eigenlijk weer teruggedraaid is. geen nou, Er is geen bloedvergieten geweest. En daar was ik erg blij om. En, uh, ja. Inmiddels op Klingendaal. Er zijn nieuwe gasten gearriveerd. Een grote groep studenten diplomatie van de Universiteit van Nottingham. Ze krijgen les van Ron Ton in onderhandelingstechnieken. Een van de veertig Engelse gasten is Marieke, maar je bent helemaal niet Engels met Nederlands. Ja, klopt. Een Nederlands student in Nottingham. De diplomatie nu is toch anders dan diplomatie vroeger, hè? Ja, nu met Wikileaks wordt dat wel veel gezegd. En dat het allemaal... Wat denk, wat denk je? Uh, nou, het moet, moet nog uitwijzen of dat ook echt zo is. Tot nu toe ben ik nog niet heel erg onder de indruk van Wikileaks. Want ik denk dat de echt de belangrijke dingen zeker niet naar buiten zijn gekomen. Ik bedoel, wat we tot nu toe hebben gezien, dat, uh, dat wist iedereen eigenlijk wel. En het is niet zo dat alles wat gezegd en besproken wordt opeens op straat ligt... en dat het hele volk meebeslist. Dat is er zeker niet aan de hand. Dus ik denk dat uh, dat, dat er allemaal wel meevalt. Uh, je hebt van die cynische geopolitieke wetenschappers, heb je. En die, uh, en die roepen en zeggen, ja nou, eigenlijk, ja, het is allemaal wel goed en wel wat er allemaal, uh, allemaal wordt besproken met elkaar tussen landen. Maar uiteindelijk is de ligging van je land ja. en of je wel of geen grondstoffen hebt. En uh, dat soort hele fundamentele zaken, die zijn belangrijk. Ja. En ja, als goed politicus of als goed diplomaat kun je een beetje aan de marge morrelen. Maar ja, als er oorlog moet komen, dan komt die toch wel, hoor. Nou, dat ja, ja voor het grootste gedeelte stem ik daar wel mee in. Hebt, de, de geschiedenis heeft nu altijd, altijd uitgewezen dat machtsblokken heel belangrijk zijn, dat de grote landen zijn, wat je zegt, de machtige landen met bijvoorbeeld veel olie. Ik weet niet, misschien speelt dat in Libië nu ook wel een rol. Maar ja, we leren toch ook, en dat is ook in de geschiedenis zo gebleken... dat kleine landen met veel kennis ook vaak echt een doorslaggevende rol kunnen spelen... als bijvoorbeeld grote blokken zich tegen elkaar keren. En dan ja, kunnen echt kleine landen zoals Luxemburg, Nederland in de EU bijvoorbeeld... echt wel een rol spelen om beslissingen te nemen. Maar ja, dan moet je des te beter zijn in onderhandelen. Docent rondom. Dat is het hele moeilijke aan onderhandelen, van hoe time je de juiste interventies op het juiste moment. Dat is verrekte moeilijk. Kijk, uh, als je te vroeg concessies doet, geef je misschien te veel weg. Doe je te laat concessies, haal je misschien te, te weinig binnen. Hè? Dus Het gaat puur om de timing. En, uh, en dan zit je uh, onder gigantisch onder druk. Het is s avonds of s'nachts, het is laat. Uh, je bent moe. Cocaïne. In de zin van... Nou, dan moet je maar wat koken. dan moet je wat uh, snijden. Nee, nou ja. Dit belang is er zo groot. Ja. Altijd uh, blikjes cola en marsen meenemen. Ja, dat wel, dat Dat, dat, ja, dat klinkt ja. wat beter ja. dan cocaïne. Hè? Ja. Want als je moe wordt, ja, dan pakt de allemaal je. Absoluut. Nou ja, het is wel zo. dat geldt ook voor stemmingen. Ja. Ik bedoel, als je net even niet oplet of, de, of er moet gestemd worden... ja, zorg dat je in de zaal zit. En, uh, anders dan heb je je kans verspeeld. Vandaar ook dat je het natuurlijk nooit alleen doet. Uh, zeker als een minister gaat onderhandelen of, of een, uh, een ambassadeur... dan heeft hij natuurlijk een, een delegatie bij zich met, uh, met mensen die, die dat ook in de gaten houden. Tot aan wat een superbelangrijk moment is natuurlijk... dat, dat de teksten gemaakt worden door, door een secretariaat of door een voorzitterschap. Ja, de teksten? Ja. Nou, de draft, de, de, de een-na-laatste tekst bijvoorbeeld, als, als er dan tekstvoorstellen komen... We weten net zo goed uh, als iemand anders dat als, uh, als je met 27 landen of, of met, met nog meer in de Verenigde Naties aan het onderhandelen bent. En er komt op een gegeven moment dan een tekst op tafel. Ja, niet iedereen van de 50 of 100 uh, partijen kan dan nog eens zeggen ik wil het helemaal anders hebben. Of dan zou je die hele tekst moeten gaan blokkeren. Dus in die, in die finale fase weet je dat je misschien nog één puntje kunt veranderen. Uh, en dan moet je natuurlijk ook wel weer heel alert zijn om, uh, om daarmee uh, daar om te gaan. Dus zo zijn er ontzettend veel, veel momenten tijdens zo'n onderhandelingsproces... waarbij je uh, heel alert moet zijn. Niet alleen als het s'avonds laat wordt en, uh, en dat je nog uh, zelf ook scherp uh, moet zijn. Dat klopt. Ja. Alles is tegenwoordig met alles verbonden. Alle landen zitten in allerlei overleg met elkaar. Maar is er echt zoveel veranderd? Een bekende oud-gediende is Koen Stork, diplomaat sinds 1960... die tijdens zijn ambassadeurschap in de Roemenië veel in het nieuws was... tijdens de val van dictator Ceausescu. Ik wou, eigenlijk had ik helemaal niet gewone buitenlandse dienst gewild... maar ik wou eh, cultureel attaché, dacht ik, dat het een apart, apart vak was. Eh, dat ik dat kon worden maar, en, en blijven ook. Maar dat is een beetje anders gelopen. Ze zei: Nou ja, doe maar. Ik kon kennelijk ge goed genoeg met, vo met uh, vork en mes eten. En uh, uh, ik heb ook. Uh, nou, ik kende een paar talen. En ik wist weinig van economie. En daar kreeg ik ook dan ook een herexamen her in. En toen naar mijn eerste post, dat. U heeft ja. u op Cuba gezeten. Uh, u heeft in Zuid-Afrika ja. gezeten. En uh, uh, Roemenië. Dat zijn eigenlijk de drie, de drie grote plekken. Ja. Het in totaal een stuk of acht of negen, geloof ik, posten. Maar dit waren de in meest interessante of plezierige posten. Aan de telefoon ook de zoon van Koen Stork. Ja. Daniel, die opgroeide op de standplaatsen van zijn vader... en net als zijn vader diplomatisch geworden. Hij zit nu in Istanbul. Ja, dat klopt. Ik zit op het uh, consulaat generaal in Istanbul. Ja. En ben vanuit Istanbul verantwoordelijk voor... Um, het uitvoeren van het Nederlandse cultuurbeleid uh, in heel Turkije. U bent dus geworden wat uw vader wou worden eigenlijk. Uw ja. vader wou cultureel dossier <laughs> <taché> worden. <laughs> ja, dat klopt. Het is inderdaad, het is inderdaad wel grappig. Nou, ik denk dat je dat vergeleken met het beeld, wat ik misschien had, dat je harder moet werken. <laughs> dus is dat. Zo? Uh, uh, <laughs> ja, uh, ja, uh, ja, dat is het Sorry? <laughs> <laughs> nee, dat wijkt heel hard. Uh, nee, maar ik zeg ook oh. niet, uh, ik zeg ook niet dat, uh, dat dat niet zo is. Maar uh, vergeleken met het beeld dat ik had, in elk geval, uh, was het wel zo dat je, ja, volgens mij, je, je, je bent behoorlijk ermee bezig. En zeker als je op een post zit uh, in het buitenland. Dan, dan is het werk nog veel uh, alomvattender. Want ja. het is niet zo dat je dan tot vijf uur op kantoor zit... en dan naar huis gaat. Nee, het gaat, het gaat heel vaak door. En uh, er komen we ons verzoeken binnen van allerlei soorten. Dat zijn al die mailtjes en iedereen weet je te vinden. Uh, en daar moet je op reageren. En daar ben je inderdaad uh, ja, heel, veel, heel veel tijd mee bezig. Hoe, hoe was ja. dat in Boekarest, uh, Koen Stork, toen je er zat? Ook, ook, ook de hele dag door telegrammen en brieven van... we willen dingen doen daar? Nee, helemaal niet. Um, ik kreeg heel kort na mijn aankomst uh, een handelsmeneer uit Enschede binnen. En die was van Jomo, als ik me goed herinner. Dat was een soort pyjama uh, handelaars of uh, pyjama winkel in Enschede, geloof ik. In ieder geval, die namen af... Uh, materiaal uit daarvoor, uit uh, Boekarest, uit Roemenië, maar die beklagen, kwam zich beklagen, zei kunt u daar niet iets aan doen uh, om ons uh, een beetje te helpen dat er toch meer, dat er beter spul komt uit Roemenië, want de katoen die we nu uit Roemenië krijgen, die zij de Roemenen dan weer uit China kregen, was van zo slechte kwaliteit, dat als, ze daar, als dat eindelijk in, in Enschede aankwam en ze bonden daar van uh, enfin de pyjama's die ervan... deze ze daar een strikje om... dat niemand dat meer wil kopen. Maar zo waren de betrekkingen... zo was de toestand in Roemenië. Zo slecht, ook economisch... Um dus het was wat dat betreft, uh, ja, er, er gebeurde eigenlijk niks. Er kwamen ook geen, niet veel Nederlandse toeristen. Er kwam nooit een journalist. Want die werden daar in die tijd, in die tijd al die tijd dat ik daar met Ceausescu gezeten heb, werden die honds behandeld. Echt heel onaangenaam. Die moesten eigenlijk gewoon, zo, zo zag ik het tenminste, gewoon zoveel mogelijk bevorderen dat die hele zaak daar in elkaar zou donderen, eindelijk. Uh, het hele Roemeense communisme. En dat Ceausescu het, het hazenpad moest, zou moeten kiezen. Al die jaren had u contact onderhouden met dissidenten. U, u, u, u, u, zat, u zat er heel in, hè? Ja, ja. ja ik heb uh, heel veel te dan geholpen. Wat dat betreft aan mijn Britse collega Hugh Abathnot. Die heeft mij meteen geïntroduceerd bij zijn beste dissidentencontacten. Dat waren er trouwens maar heel weinig. Bedoel, er waren niet meer dan een handvol, nauwelijks twee handenvol dissidenten... die enigszins bekend waren. Um, maar uh, ja, ik heb inderdaad, uh, ik, daar bracht ik voornamelijk mijn tijd mee door. Maar u kreeg niet op een gegeven moment kreeg u een bericht uit Den Haag... van nou, het is een bevriend, bevriend staatshoofd, uh, pas een beetje op. Ja, nou ja, dat zeiden ze nou in Den Haag ook weer niet, hoor. Dat, het nog, dat we nog steeds bevriend, bevriend waren. Bevriend, nou ja, oké. Ik mocht ook bij het aanbieden van mijn geloofsbrieven... dat de enige grote verandering met het vorige aanbieden van dus mijn voorganger... was dat er niet meer de groete aan de familie van het staatshoofd werd gedaan. Want dat vond men niet meer, terecht niet meer nodig in Den Haag. En vanaf... Nou Het moment dat het in Timisoara begon te, te, te woelen en te koken... Um, is het eigenlijk ontzettend druk geweest en ook niet opgehouden. Ik bedoel, een hoop journalisten, niet aan Nederlanders... maar ook een hoop andere westelijke journalisten... die wisten dat ik niet meteen de hak zou zo opleggen... Als, de, als er door een journalist gebeld werd. Maar ik vond dat ook van echt heel groot belang dat er iemand in ieder geval vertelde wat er gebeurde. Er waren dus geen buitenlandse journalisten... toen die revolutie al in Timisoara een, een week eerder begonnen was. En dus het was... Ja, iemand moest dat zeggen naar het Westen. Bovendien kwam op die manier ook het nieuws terug bij de Roemenen zelf door de radio, door Radio for Europe met name... of de, de Roemeense uitzending van BBC of France, eh, Radio France en de Deutsche Welle. Maar eh, dat, ik, ik zag dat echt als een, ja, niet alleen een Nederlands belang... maar als een algemeen belang, dat, dat we die Roemeense revolutie... zoveel mogelijk op weg moesten helpen waar het maar kon. Dat soort vrijheid van handen, dat zijn natuurlijk de krenten in de pap voor een diplomaat... Niek Biegman over zijn speciale opdracht in Macedonië. Dat was nou mijn pensionering Ik ben ik ruim twee jaar in Macedonië geweest. Om het oog te houden op de, de wankele vrede tussen de etnische Macedonische meerderheid en de Albanese minderheid. In het eerste half jaar daarvan, in 2002, was het echt van, ja, van dag tot dag in contact zijn met met al die die ertoe deden... om te zorgen dat er niet opnieuw een burgeroorlog zou uitbreken. En dat was fascinerend. En dat kon je echt op je eigen manier doen, deed ik ook. oh ja, dan had je enorme vrijheid. oh ja, ja, ja, gigantisch. Ik had, uh, ja, ik apporteerde een beetje aan aan mensen op het secretariaat in Brussel natuurlijk, van de NAVO. Maar goed, die kende ik goed en uh, die hadden vertrouwen in mij. En ja, ik kon ze niet van, van uur tot uur zeggen van... nu ga ik bellen met, met die commandant en, en nu weer met de volgende. Dus dat, uh, dat, dat deden we. Maar het was heerlijk. Dat was verrukkelijk. Ja. Het, was, het was uitermate stimulerend. Dat is goed afgelopen ook. Er is geen burgeroorlog gekomen. En, uh, ja. <laughs> ja. Dat soort diplomatie, dat je dus met, met andere woorden met een soort mandaat ergens zit, hè? zodat je steeds moet overleggen. Zou dat weer de diplomatie van de toekomst ook zijn? We nee, denk... zal het veel hebben nog zijn. Ik denk het worden? niet, helaas, want uh, ja, de hoofdsteden willen toch het oog houden op wat, uh, wat hun diplomaten doen. Uh, altijd en misschien nog wel meer. Misschien nog wat meer, ja, ja, ook omdat de verbindingen op toch een beetje, het is real time allemaal, dus uh, iedereen weet precies wat ieder ander doet. Door alle snelle communicatie weet Den Haag nu real-time waar je mee bezig bent. En kan dus ook real-time bijsturen, ingrijpen. Maar al die communicatie betekent ook dat er van alles kan lekken. Dat Wikileaks nog maar het begin is. En dat diplomatieke geheimen en stille diplomatie heel moeilijk worden. Dekanen van het diplomatenklasje Jouke de Vries daarover. U hebt wel gelijk dat Wikileaks he, als, als een soort turning point wel effecten zal hebben. Natuurlijk op die diplomatieke diensten en wat diplomaten doen. Ze zullen iets voorzichtiger in hun schriftelijke uitingen zijn. Die kabels zullen en, en iets wat andere inhoud krijgen. Dat heb ik vaker gezien. Dat, dat lijkt heel paradoxaal wat ik nu zeg. Maar bijvoorbeeld de wet openbaarheid van bestuur... heeft ervoor gezorgd dat er eigenlijk minder open wordt gecommuniceerd. En dat de transparantie eigenlijk minder is geworden. Omdat uh, organisaties er rekening mee houden dat ze... Uh, Wop-gevoelige informatie hebben. Dus dat laten ze uit de dossiers. Dus we denken, misschien ook door WikiLeaks... dat we meer zullen gaan weten. Maar ik denk dat het tegenovergestelde uh, het geval zal zijn. Dus nog meer tussen de regels door uh, boodschappen overbrengen. Ja, dat, dat is het paradoxale effect van al die mensen die roepen... van nu wordt het open, nu hebben we 100% transparantie. Dat juist... Het tegenovergestelde, uh, denk ik, het resultaat wordt. Maar dat is niet de consequentie van het handelen van diplomaten. Maar dat is de consequentie van een paar mensen die menen dat 100% transparantie in, in de politiek en de democratie zinvol is. En daar ben ik het dus ook niet mee eens. Dus ik vind het eigenlijk maar, uh, ja. ja, Assange vind ik eigenlijk maar een hele enge uh, jongen waar iedereen achteraan loopt. Uh, maar ik denk dat het uh, rampzalige consequenties kan hebben. Maar u geeft dus les aan de nieuwe generatie diplomaten. Ja. U staat er middenin. U uh, vertelt ze van kijk voortaan uit en doe het anders. Dus het ook, ligt ook aan u wat u vertelt. Nee, hoe, ja. de, hoe de diplomatieke wereld reageert. Tuurlijk uh, ligt het daar ook aan. En... Dus, dus, wat, wat, wat, wat zegt u? Hoe vertelt u dat aan ze? Nou, dat hebben we nu nog niet in het programma. Dat, dat we de, maar dat moeten we nu. Uh, u komt op het goede moment ook wel aandacht aan besteden. Natuurlijk, uh, wat dat betekent. Maar ik zou, uh, ik, denk dat, dat ik zou zeggen tegen studenten dat ze zo helder en concreet mogelijk binnen de kaders van wat de minister aangeeft moeten reageren? Ja, of dat een antwoord is, dat weet ik niet. Maar waar moet een moderne diplomaat tegenwoordig naartoe? Met zijn geheimen, met zijn discretie, met zijn stille diplomatie. Is er nog een plek zonder wifi en internet? Ik loop over de Haagse lange voorhoud... Met al die ambassades en Hotel des Endes. En daartussen, in een ongenakbaar oud wit pand, zit de Haagse Club. Met een oplettende portier achter het raam. Een heel oude, beschrote sociëteit. Schijnbaar een anachronisme uit verdwenen tijden. Hoewel, historicus Hans Meijer weet er meer over. Nou, de Haagse Club is een zeer uh, elitaire uh, uh, aangelegenheid. Want men moet lid zijn, maar kan ook alleen maar voorgedragen worden door iemand die lid is. En dan gaat er een soort colportagecommissie die bepaalt het. Als u daar binnenkomt, dan moet u zich voorstellen dat daar de tijd heeft stilgestaan. Daar wordt u ontvangen als u aanbelt door de butler. Komt u eenmaal binnen, dan waant u zich in een ruimte zoals in de jaren twintig was. Grote lederen zetels, een biljartzaal, een butler in livrij, grote schilderijen. Mensen die de krant lezen, de New York Times of de uh, Financial uh, Times, dat soort bladen... die onder het genot van een sigaar of een glas uh, wijn of cognac met elkaar beschaafd converseren. Is er wel wifi? Ik denk niet dat daar wifi is. Dat past niet in uh, uh, de Haagse club. Ik denk nog steeds dat men daar inderdaad alleen maar op een hele ouderwetse, informele... ik zou zeggen haast klassieke manier nog steeds met elkaar probeert... Uh, informatie uit te wisselen. Iedereen is onder elkaar. Men vertrouwt elkaar voor een deel ook. Er kunnen dingen informeel gezegd worden, off the record. En dat is eigenlijk nog steeds het uh, werk van een diplomaat. Ondanks dat de wereld versneld is, ondanks dat de wereld geglobaliseerd is... en modern geworden is met wifi, met uh, uh, iPhones en dat soort zaken. Maar waar het echt om gaat, is nog steeds dat informele circuit waar diplomaten... Met elkaar praten om off the record te kijken of er openingen zijn om problemen op te lossen. Diplomaat in de tijden van Wikileaks. Het werd gemaakt door Martin Minkema. Eindredactie Anton de Goede. Wat heerlijk, hè? Die, die oude wereld met die gedempte stemmen. Die discretie. Hè? Waarin je niets zei door heel veel te zeggen. Je streek wat, je plooide wat. Je had een plezierig onderhoud of een prettig discours. Je stelde heel voorzichtig iets aan de kaak. Of nee, nee, nee, nee, niet aan de kaak, nee. Aan de orde. Aan de orde, dat was het. En altijd rustig, altijd rustig. Niet de les lezen, nee. Altijd onder ons, volwassen mensen. Onder elkaar, niet waar. Maar ja, de tijden veranderen. Met die uh, Julien Assange. Julien Assange, hij morrelt aan de poorten van de diplomatie. Maar... Eigenlijk is het toch de diplomatie zelf die het doet. Want Assange biedt een platform. De informatie die komt natuurlijk uit de diplomatie zelf. Wij leven nou eenmaal in een incontinente wereld. De wereld is lek. Zo lek als een mandje geworden. Die veranderingen zijn natuurlijk niet allemaal ten kwade. Maar toch, het is wel interessant. Een leuke conclusie. Hoe meer er lekt, hoe minder. Je zult weten. Dus ja, het is natuurlijk logisch, want men kan andere manieren zoeken om te gaan communiceren. Openheid leidt dus tot een nieuwe geslotenheid. En dat zie je niet alleen in de, in de diplomatie, je ziet het ook in de politiek. Men eist openheid, men eist een einde aan de achterkamertjes. Maar daardoor ontstaan dus weer allerlei nieuwe. Achterkamertjes. En je ziet dat de laatste weken natuurlijk. Ja, je ziet dat steeds maar. Er moeten steeds meer deeltjes gesloten worden. Steeds meer deeltjes om een meerderheid voor dit kabinet uh, te bewerkstelligen. Ook na 23 mei, als de Eerste Kamer wordt gekozen. En dus die, die nieuwe achterkamertjes komen eraan. Nieuwe torentjes, bijvoorbeeld zoals de heer Robesin deze week ontboden werd door premier Rutte. Er staat een goed voorbeeld van. Maar toch. Ja, dat lekt dan ook weer omdat Robesin zijn mond niet kon houden. Hè? Omdat hij zo bedwelmd was, omdat hij zo verschrikkelijk veel macht heeft opeens... dat hij als Zeeuwse Statenlid misschien wel het kabinet Rutte in het zadel kan houden. En ja, dan, daar, daar, daar, dat, dat kan hij gewoon niet voor zichzelf houden. En dan weten we het natuurlijk toch weer. Wij leven in een lekke wereld en soms is dat ontzettend goed. Maar voor de diplomatie, hoe dat zal uitpakken... ja, dat is toch... De diplomatie is toch zo'n beetje de smeerolie van de wereld. En als de olie weglekt, dan loopt de motor vast. We gaan naar 14 mei 1985. Dat was nog eens een tijd. Nog geen Wikileaks, maar je had wel al het VPRO-programma Het Bericht. Dat was satire op actueel krantennieuws. Onder aanvoering van Wim Noordhoek. En het ging in deze week van 14 mei over racisme. En wij gaan luisteren naar AJ Herman van Vos met Ilse Dorf, ook als medestem. En zij maakten de gestoorde monoloog racisme. Ik ben ontzaglijk blij dat u die vraag stelt, omdat ik dat graag wil uitleggen. En wij, dat zijn dus het actiecomité mondig uit First. En we hebben ons in het verleden dus tegen verschrikkelijk veel zaken ingezet. Alle dingen van zeehondenbond en draagmoeders en gehuwde priesters en van alles en nog wat. Maar nu hebben we dus dit gelezen van de FNV in de krant het Woerden van maar Makkers van dat ze buttons gaan maken en, en stickers en t-shirts en ballpoint. En toen hebben we meteen de koppen bij elkaar gestoken in van hou je mondig allemaal weer omdat we toch een nieuwe elan zochten. En toen hadden we gezegd, nou dit is het hè. Want dit is gewoon een van de dingen die onze maatschappij op de ogenblik op een verschrikkelijke manier aan het ondermijnen is hè. En toen zijn we er allemaal bij elkaar gekomen. En toen hebben we ons aangesloten en we adhesie gestuurd en een heleboel van die spullen gekregen van stickers en buttons en t-shirts en nu gaan we dus gewoon helemaal de wijk in. En we hebben ons comité, hebben we dus voor dit geval... het comité van Hou je mondig... hebben we in dit geval dus ook met een lichte aanpassing gedaan. Omdat, en dat is wel heel leuk om te vertellen... vandaar dat ik zo blij was dat u de vraag stelde. Omdat we dus sinds kort... hadden wij dus ook een van deze mensen... bij ons, bij mij speciaal in het bijzonder... in de straat wonen. En die hebben we er dus bij uitgenodigd... en die hebben we er dus bijgehaald. Omdat we toch... Uh, ja, Hou je mondig, dat gaat toch om dat... dat uh, toch het zelf ook uh, leren vertellen. Hè? Die, de, uh, hoe dat uh, de beleving is en hoe het aanvoelt. En dat is dus een uh, mevrouw uh, die bij mij in de straat woont. En daar ben ik dus heel blij dat die dus ook... Uh, nou ja, u begrijpt wel dat die dus, het uh, zelf het beste kan vertellen. Uh, want het is uh, als je dat hoort van de mensen zelf... hoe dat is, dat racisme in het dagelijks leven... dat is heel iets anders dan... Dat van buitenaf, zoals wij doen, hè, van hou je mondig, Dan van buitenaf uh, tegenaan kijken. Die, die beleving van binnenuit. En uh, daar wil ik dus graag uh, mevrouw Bromington ook uh, de gelegenheid geven om, om daar iets over zelf te zeggen. Kodrington. Ik ja, omdat dat ze zelf natuurlijk dat aan de lijve ervaart. Hè. Kijk, voor mij blijft het toch dat ik van buitenaf, uh, en dat is anders. Dus daarom dat ik ook graag uh, dat zij het zelf uh, vertelt hoe het aan de leven is. Hè? Om het nou, aan de leven te ervaren. Ja, dag in, dag uit. Het zijn vaak, hè? even nog. Even, het zijn vaak die kleinigheden. Hè? Het zijn die kleinigheden, je let er niet op. Uh, is, gewoon op straat, in de winkel, trottoir en zo. Het zijn die kleinigheden die dan overkomen. En waar je gewoon niet op let, behalve als je dus zelf... Uh, uh, ja, een van de, tot, de, tot een van de mensen behoort. En dan kan je het ook veel beter vertellen. Ja, dat wou ik u vertellen. Maar, uh, uh... Laatst toen ik in een winkel was, toen heb ik weer zoiets meegemaakt. Zie je, en dat is, dat is dag in dag uit, omdat het, het zich opstapelt. Zie die kleine incidenten, waarvan je op zich zegt, nou ja, wat is het, hè? Maar als je dat dag in dag uit, hè? en, dat, en dit, als je nou allemaal een button draagt... en daar, daar, ...dan kan je daar dus op de een of andere manier je mondig maken... ...wat we dus ook willen, allemaal, en dus ook dat mevrouw Bramington dat uitlegt. Codrington heet ik, Ja. Ja, maar het is goed als u het zelf vertelt, hè? Ja, want dat hoorde ik net vertellen. Laatst toen was ik in een winkel. En uh, toen kwam een man binnen en hij bestelde iets in die winkel. Hoort en die mensen. Mij... Die, die, nou, zo begint het hè. Heel onopvallende scène, maar dat is toch, als je dat dagelijks moet meemaken. Is dat ongelooflijk. We hebben daar avondenlang ja. hebben we naar die verhalen zitten luisteren en nou, we wisten wist niet wat we hoorden, hè. We hadden het uit de krant, we hadden natuurlijk, en uh, we kijken televisie, dus we weten er vreselijk geval, van, maar er woonde nog niet zo lang in bij ons in de straat. En dat, dat, toen we die verhalen echt hoorden, was ongelooflijk. Enorme, enorme indruk op ons gemaakt, hoor. Ja, want u was bij ons gekomen, we hadden een feestje, toen hebben we meneer uitgenodigd, toen is meneer bij ons geweest. Om te kijken. Ja, maar ik, ik, u was net zelf aan het vertellen van die winkel, hè, wat daar gebeurde. Want het is een ongelooflijk verhaal als u het hoort. Ja, dus ik, ik kwam in die winkel. En terwijl ik daar zo sta, komt nog een andere man. Dus een Hollander komt binnen. Nou, je voelt dus het, hè? He? Je voelt het, je, je ziet zo'n gezicht voor je, hè? Ja, dus op, op een gegeven moment helpen ze die andere man. En ik wil iets zeggen, want ik bedoel, ik stond daar al lang. Hè? Die mensen hebben me toch gezien? Ja, zo ken ik, hè? dat is ook wel grappig om te vertellen. Uh, ik ken bijvoorbeeld de, de cultuur van die mensen, ken ik dus ook al heel lang. Hè? Uh, want dat gaat echt al tientallen jaren terug. Dat ik me daar vreselijk voor geïnteresseerd heb en, en ontzettend gemotiveerd ben om... Nou, ik weet echt niet meer wat het was hoor, maar dat is tientallen jaren geleden... en uh, Bess, Bess schitterende musical opera. Uh, Michael Jackson... Uh, de spontane liederen van Nobody Noza, dat heb ik... <coughs> Een uh, nobody knows that trouble I've seen. Hè. Maar wat dat betekende, hè. ik heb al tientallen jaren van die muziek genoten. Maar wat, ik, wat het echt betekende, dat weet ik in zekere zin. En dat geldt voor alle mensen van Hou Je Mondig. Weten we in zekere zin veel beter sinds we dus gewoon uh, uh, uh, toch, uh, naar de verhalen van, van, van, van Bromington geluisterd oh, hebben. De, uh, van Konington uh, geluisterd God. hebben. Omdat hij dus zelf. Die weet wel hè, welke troubles zij gezien heeft. En wij hebben die troubles alleen maar van buitenaf gezien. Zij heeft van binnenuit gezien. Hè, zoals die dingen in die winkel. Ja, dus op een gegeven moment sta ik in die winkel... en dan komt een man binnen. En uh, die man wordt geholpen. Ja, even. Wat je daar dus ziet, dat is heel interessant. Dat zijn die cultuurverschillen. Dat is toch een ontzettende kloof. En dat heb ik ook gemerkt, maar op een hele leuke manier... toen ik dus door mevrouw uh, Brompton uh, uitgenodigd... Co -drington. Co -drington. Uh, ...uitgenodigd voor uh, dat uh, uh, feestje waar ze het ook over had. En toen, nou, het is ongelofelijke ervaring geweest. Om dus gewoon... Ik ben er gewoon heen gegaan. Uh, en ik heb me gewoon uh, onder de gasten gemengd. Ik heb gewoon rondgekeken. En ik wist niet wat er gebeurde. Het was... Het was ook alsof ik thuis kwam, hoor. Het was alsof ik thuis kwam, alsof ik iets meemaakte... wat ik dus in, in de hele blanke maatschappij, zal ik maar zeggen... Uh, dus tientallen jaren al niet meer had meegemaakt... wat betreft uh, gewoon spontaniteit en, en vitaliteit... en, en levensdrift, hè? En, en ritme, dus er zitten ingeboren ritme zitten in zo'n zo feestje. Je komt binnen en je wordt meteen meegesleurd, hè. En niet van Bom, die polonaise van ons... maar een geweldige, vitale, uh, muzische, harmonische ritme, hè? Dat, dat zweept door en dat het gaat gewoon heen natuurlijk. En de spontaniteit en zoals ze zich uiten en zoals ze vrolijk zijn. Er was een vrolijkheid op dat feestje. Nou, dat had ik gewoon in tientallen jaren niet meegemaakt. Want ze hadden Lange gezichten in Nederland, hè. Lange gezichten en dat, dat komt natuurlijk. Omdat ze allemaal ook dat racisme, dat ook een geestel is. En, een, en daar dus die buttons, hè. Daar hebben dus die buttons, toch? Ja. Ik zou het wel leuk vinden, hoor, als het dat zou gebeuren. Want het is heel erg op het ogenblik in Nederland. Maar nou, nou hoort u het zelf, hè? Hoort u het zelf, hoe het voor de mensen is? Het is verschrikkelijk. Ja, want die mensen komen uit een hele andere natuur, hè? En dat heb ik dus ook zo gezien. Ik, heb, ik ben daarbij gezeten en ben daar een tijdje gaan zitten observeren. En het was ongelooflijk, zoals ik meegesleept werd, hè? Dat vond ik... Er zat, zat een ritme en een muziek, hè? En dat, dat vind ik ongelooflijk. En dat, dat het is gewoon... Het is een hele andere maatschappij en het is een hele andere manier van leven. En dan wordt dus op de een of andere manier wordt dat niet, omdat dat ontzettende angst geeft. Hè. Dat, is, dat geeft een... kijk, Want de meeste blanke Nederlanders zitten in een, een, een harnas en een korset van inhibities. Hè, omdat ze zich op de een of andere manier niet kunnen uiten, want het is er uitgeslagen door die opvoeding. En dat, dat ligt dus voor deze mensen heel anders... Want die hebben helemaal geen corset en die hebben helemaal geen inhibities. Want ik herinner me toen ik al klein was. Hè, en dan kwam die pater langs hè, met die projector en die vertonen en die films. En dat was voor mij, was dat eigenlijk nog een kleine jongen. Hè, een heel, heel sensibel klein, uh, klein ventje. En dat, dat was de eerste kennismaking met die vreemde culturen. Hè, en dan zag je ze gewoon, die vrouwen, zag je gewoon dansen met die vrijheid. Met die vrijheid, hè, met die vrijheid en, en, en helemaal, wat ik zeg, geen... Uh, ...geen remming en dat ze het gewoon de hele zaak, zaak losgooiden, hè? En dan zag je hoe ze, hoe ze dat helemaal losgooiden, ja, hè? Op ja. een manier die, die wij helemaal niet kenden. Maar laat me... Schrikkelijke... Ik wil u vertellen van die winkel. Ja, maar dat maakte de zo nee. op mij als jongen, hè. En dat ik was wil ik u gevoelig... vertellen, want dan kan u echt zien wat er gebeurt met ons hier in dit land. Ja, dat maar wil ik ga even, even mijn verhaal nee, afmaken nee. over die grote cultuurverschillen zoals ik dat als van jongen dat heb meegemaakt. Dat je dus die klaar, film zag, heb ik helemaal van... niet verteld waarvoor ik ben gekomen. Ja, maar nou, maar dan vertel het dan... op... toch maar waar ja, nee, ik ben maar... gekomen. We krijgen nee, maar... alle tijd daarvoor, we krijgen alle tijd maar even mijn verhaal afmaken. Ja, maar ik ben al begonnen met te vertellen, dus dan kan je me toch even laten uitpraten. Ja, u kon mij ook laten uitpraten omdat ik aan het vertellen was... Ging. En dat was een ongelofelijke ervaring voor mij als kleine nee, jongen, dat ik heel gevoelig was. Goed, want en die vrouwen, hè, die vrouwen. Dat ding gebeurt toch weer hier, meneer. Ja, want dat zag je nooit, dat zag je nooit. Oh, dat zag je... ben ik hier gekomen? Dat, dan... dat zag je niet, dat zag je niet van, van, van geen enkel soort vrouwen, hè. Dus ik wou u vertellen van die winkel. En dat was ongelooflijk, omdat dat zo, dat was ja, volkomen noemtale, onverwacht. Niks, volkomen onverwacht, want je had zoiets nog nooit gezien. Je had zoiets door. nog nooit gezien, dat maakte zo'n indruk op mij. laat me vertellen van die winkel. Ja, natuurlijk. Ja maar, ja, maar kijk, ja, maar niemand heeft... U bent helemaal niet voor niks hier gekomen, maar u bent hier ah. ook niet gekomen om mij voortdurend in de reden te vallen. Want daar hebben de luisteraars natuurlijk ook helemaal niks aan. Die, hebben... nee, die aan. die hebben het meeste aan, die hebben het meeste aan als rustig iedereen op zijn beurt een eigen verhaal vertelt. Oh. 14 mei 1985. Toen werd dit uitgezonden, deze gestorde monoloog. En werd gemaakt door AJ, van Vos, van A.J. Heerma van Vos en Ilse Dorf. hoorde je ook als stem. En het kwam uit het berichtprogramma onder aanvoering van Wim Noordhoek. Volgende week de documentaire Inzicht en Overzicht. Een persoonlijk verhaal van een derdejaars student aan het ROC te Alkmaar. die worstelt met zijn stages, met het onderwijs en met zichzelf. Zo, nou doen wij nog maar even een.